Ik ben Jan Holderbeke en ik ben terug uit vakantie. Dat betekent dat ik de draad terug opneem van het creatieve lab. Mijn wekelijkse afspraak met een creatieve medemens. Deze week is dat Wouter Torfs, de baas van Schoenen En ik heb daar lang voor geaarzeld, want Torfs is over creativiteit in de onderneming zowat plat geïnterviewd. Maar ik waag het erop en ik heb geen ongelijk gekregen, vind ik. Goedemiddag. Wachten. Wat het was drukker. Het was geen druk, probleem. Druk was. van de kust aan, geen, uh, dan probleem, dat geen probleem. En we gingen spreken over... Over creativiteit. Het is eigenlijk de bedoeling gewoon een dagverloop van een normale dag te overlopen. Ja. En aan de hand daarvan te zien waar uw creatieve momenten of, of, of valkuilen liggen. Ik begin eigenlijk bij de ochtend. Hoe laat wordt u wakker? <laughs> Er is nog een verschil tussen wakker worden en opstaan natuurlijk. Hè? Want als we eerlijk zijn, ik word vroeg wakker. Ik, ik, uh, ja, ik kan zo wakker worden om, om ze zuur. maar dan, als er dan niet te veel stress is, nog eens een keer omdraaien en, en, en ja, dan misschien opstaan mm, tussen zeven en half acht. En wat is dan het eerste wat je doet? Een probeer ik toch de dag te beginnen met, met, met wat meditatie of, uh, of met, met wat bewegen, wat qigong. Uh, ja omdat dat, dat voor mij is dan een hele goede start om, om een dag rustig in te zetten. Dat, volgt dan, dat, is dan een, dat vormt een beetje een anker om de rest van de dag in diezelfde steden door te brengen. Ja, dat is, dat is me-time. En dat is ook, uh, ook wat voorbereiding. Dat doet mij goed voor de rest van de dag. En nadien ontbijten wij, uh, mijn vrouw en ik. Uh, kinderen zijn het huis uit, dus mijn vrouw is standaard, maar doet doe het ook rustiger aan. Dus dat, dat kan relaxed. In de zomer is we bijna altijd buiten. Dat is heel leuk. Um, en dan, dan, dan ja, dan, dan, standaard werk ik eerst van thuis uit. Dus omwille van, van mobiliteit en fileproblemen kies ik ervoor om, om geen afspraken hier aan te nemen om half negen. Dus dat is, de vroegste afspraak is dan tien uur of, of half elf. En dan heb ik al thuis twee uur, twee uur gewerkt. Heel rustig, heel leuk. En vroeger, vroeger was dat ook een, een, een, en dat was een voorrecht, wat ik had, een kans om de kinderen naar school te doen. En dan in Lier, dan had ik mijn, mijn favoriet café daar op de Grote markt en dronk ik daar een koffie en, en, en bereidde ik mijn dag voor. Je zit alleen aan een tafeltje met, met een koffie, er zijn wel mensen, maar je wordt niet gesteurd. En zo die combinatie van, van groezemoes en stemmen en wat vage cafémuziek. Um, ja, dat was voor mij toch een platform of zo'n context waarin, waarin, waarin... En dan een blad papier. En, en, en schrijven of woorden of, of, of schetsen. Dat is toch een, is toch een moment om, om na te denken. En dan komt het wel. Je zegt was, dus je doet het niet meer. Je ja, doe, doet het doe, nu doe thuis. Maar met dat je het nu zo vraagt, is een café nog productiever. Ik kan terug meer op café gaan. <laughs> Wat doe je in de auto als je naar hier rijdt? Um, niet veel. Niet heel de tijd telefoneren. Want ik vind dat heel, uh, heel vermoeiend. En, en rijden en, en, en bellen, dat is uh, zo die verdeelde aandacht. En, en dat is... Nu ja, het is, het is uiteraard idle time, dus je zou kunnen zeggen, als er dan eens een langere gesprek moet zijn, zal ik dat wel doen. Maar je hebt, je hebt mensen of managers die, die beginnen te bellen van tot ze thuis en ik vind dat... Dan komen de drie graden warmer thuis dan dat gezond is in de. Um, maar ja, gewoon muziek luisteren. Ik ben een, een VRT-fan. Alle, alle, alle zenders eigenlijk. Wat dus. doen? Dat zonder school, dat zonder zin. Zijn die brommers? En kits dat een reken aan de deuren van de winkels. Om zijn nog niet om zinwekkend. Nog jij een keer aan de klink, ik slipper tankel. Iemand binnen. Hoe ga je om met e-mail? Ik ga um, gedisciplineerd om met e-mail. Dat wil zeggen, ik bekijk dat één keer per dag. En dan beantwoord ik die. En dan, dan is het gedaan voor de rest van de dag. Dus zeker niet heel de tijd met de smartphone in aanslag. Het zou ook niet rijmen met dan... Ik hou wel van meditatie en van... Dus wat in essentie voor mij kijken is naar hoe onze geest functioneert. En, en Het rusteloze van de geest, dat ingaan op prikkels, dat voortdurend reactief zijn. Ja, dat wordt enorm geconcretiseerd in, in mails en in, in berichtjes. Want dat zijn voortdurend prikkeltjes. Dus ik probeer daar wel wat afstand van te nemen. Dan neem ik aan dat je ook geen fervent uh, Facebooker of Twitteraar bent. Vervent niet, nee. Nee. Je doet het wel. Ja. Um, ja, Twitter dan nog meer. Omdat, ik heb van Twitter nu met name geleerd dat het een manier is om, om, om snel een boodschap of een mening, als je dat al wilt natuurlijk, in de wereld te brengen. Dat, dat, het is een manier om snel de pers te bereiken of om, om, om, om, om, om, om mensen te bereiken. Dat is... Uh, Sommige bedrijfsleiders uh, werven daar mensen voor aan. Oh, ja, ja, maar ja, ja, ja we hebben, hebben, hebben er ook mensen die er professioneel mee bezig zijn. Maar, maar dat is de grote paradox van, van, van Twitter en van Facebook. Mijn Twitter-account, ik, ik 17.000 of 18.000 volgers hebben, ik geloof dat een Torf's Twitter-account er 1500 heeft. Dus um, mensen zijn veel meer geïnteresseerd in persoonlijke meningen en opinies, maar dat ga jij beter weten, dan dat, dat mijn geïnteresseerd is in, in meningen en opinies van, van, van, van bedrijven. En koppel daaraan dat ik, dat ik vind, en dat is, dan, dat is dan een stuk maatschappelijke overtuiging, dat ik vind dat je ook als, als bedrijfsleider uh, niet aan de kant kunt blijven staan. En, en, en je moet zeker niet over alles een mening ventileren, dat heb ik absoluut geleerd. Maar die dingen die je nou aan het hart liggen, uh, dat je je stem daarover laat horen, en dat die nu dan opgepikt wordt, ja, daarvoor, daarvoor is dat een goed kanaal. Bij Facebook is, het, is het, uh, volgens mijn kinderen, mijn dochters, is het volledig fout gelopen. Ik bekijk dat zo'n beetje als Twitter. En ja, ik, heb, ik neem ook iedereen als vriend aan, zoals dat je dat bij Twitter ook doet. Maar nu heb ik geleerd dat dat niet goed is. Maar ja, dat is nu naar, naar de knoppen. Hè? Dus, dus onze kinderen zijn als de dood als ik een foto heb. <lacht> ook als we samen op een concert zijn. Enfin. Weg privacy. Ja. Waaraan ik dan niet zo zwaar toe, want ik denk dan: alleen wat is dat nu? We zijn samen met de Lokerse Vierse, wat is dan het probleem? Of, of als Tineke kijkt met een verliefde blik naar Stamino en die kijkt terug, dat is toch schoon, What's the problem? Ja, dan moet je dan aan haar vragen: wat's the problem? Ja, dit is ook al niet oké, okay, waarschijnlijk. <laughs> you look at me now, with those hollow eyes, and smile, and it seems all alive. Zijn er momenten in de dag, in de week, in de maand, weet ik veel, waar je productiever of creatiever bent dan anderen? Ja, ik denk dat je sowieso creatiever en productiever bent met een helder hoofd. Na een Burgondische avond, uh, dat is echt niet goed. Um, wat zeker ook, ook de, de creativiteit... Stimuleert. Is zuurstof, een wandeling of sporten? Of, of gaan joggen, sport doen en nadien. Doe dus. je dat vervent? Vervent niet, maar wel, ik, ik weet, ik voel dat dat, dat dat goed is voor mijn lichaam om dat regelmatig te doen. Eén of twee keer per week. Een keer joggen, een keer tennissen. Dat, dat wel, ja. Zingen blijkbaar? <laughs> ja, zingen. <laughs> ja, zingen. Ja, zingen. Ja, oké, okay, warme oproep, beste. Luisteraars, <lacht> ik treed op op uh, 16 september in Lier, <lacht> op de tennisclub, Het spijt. voor het goede doel natuurlijk. Nee, zingen is... Um... Dat is eigenlijk een... een, een dat, is, dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Iedereen heeft als kind van die dingen die hem graag deed, waarin dat je heel je hart kwijt kunt spelen, of, of in bomen klimmen, of tekenen, of knutselen, of, of, of whatever. En bij mij was dat ook wel zingen als kind. Maar dat verleer je natuurlijk als, als jongvolwassen. Dat wordt niet gedaan en als je dat doet, wordt, wordt er mee gelachen. En dus heel toevallig ben ik ermee in aanraking gekomen. Hier op, op, op een feestje we konden meezingen. En, en dat, was, dat was zo leuk. En ik herkende daar echt terug de vreugde in die ik als kind had. Ja, dat we dat terug maar heel occasioneel mee, mee gelegen als bandje doen. Le Triplet Ze ah, zijn van naam veranderd. Hè? Het is nu Café Chantant. Maar je haalt blijkbaar ook ideeën uit, een, uit de vergadering met zes CEO's, de CEO Council. Ja, dat is, uh, dat is onze mannenclub van, um, van Midlife Crisis Boys. Nee, dat is een grapje. De uh, CEO Council is inderdaad een, een, een, een platform of een, een vriendenclub, zeg maar, van, van zes CEO's. De Frans Corrut is erbij. Bart Klaas van JBC, de Joost Kallas van Durebrück, Toon Bosuit en Matty Geibels. En begeleid door James Bamfield. Wij doen er al een jaar of acht. Het is een initiatief van, van, van een consultant die in ons bedrijf actief was, James. Die zei ervan, ja, ik word eigenlijk in, in elk van jullie bedrijven geconfronteerd met dezelfde vragen. En, en jullie worstelen allemaal met hetzelfde. Waarom zou ik jullie niet samenbrengen? En, en twee weten meer dan één. En zes weten meer dan één. En sindsdien doen we dat dus twee keer per jaar. En tweedaagse, waarin dat alle vragen welkom zijn. Iedereen mag. En dat kan heel privé zijn, maar dat kan ook professioneel zijn. En het zijn vragen waarvan je zegt, ja, ik kan daar niet mee terecht in mijn eigen bedrijf of in mijn eigen familie, omdat het delicaat is. En ik heb de, de wijsheid van, van, van de broeders nodig. En dat is, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. De rijkdom, de vriendschap die er ontstaat, ook de intimiteit die er ontstaat tussen zo'n zo zes mannen, maar ook het voorrecht van, van echt zo'n dingen op tafel te kunnen leggen waar dan tijd wordt genomen en waar dan mensen hun, hun gedachten geven zonder enige bijbedoeling of, of dat ze er voor of nadeel bij hebben. Dat is dat een voorrecht. Maar het komt ook vaak in de Perses. Welke bedoeling is de eerste? Um, boodschappen uitdragen of mekaar stimuleren? Nee, nee, nee. Zonder twijfel is de, is de eerste bedoeling. En eigenlijk, ja, de hoofdbedoeling is, is um, elkaars stimuleren, zoals je zegt, of elkaars groeiproces uh, uh, ja, versterken. En daarnaast, en misschien, misschien verwijs je daarnaar, daarnaast is er wel het, het, het, het bewustzijn ontstaan om, om, en de goesting ontstaan om een stuk van wat we doen ook naar buiten te brengen. Omdat gemeenschappelijk iets wat, wat ons verbindt, dat is ongetwijfeld het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik denk zowel Torfsmelk, dat, dat, en, en, en JBC, Durabrik, Postpens, Geibels, daar echt wel, wel voor gekend zijn, dat we op een andere manier met onze medewerkers omgaan, dat we een andere plek zien voor bedrijven in de samenleving, met meer verantwoordelijkheid, met echt zorg dragen voor, voor medewerkers en voor de samenleving en het geloof daarvan uit die zorg, uh, dat gebouwd aan duurzaamheid op lange termijn, ja, dat vinden wij een waardevolle boodschap. En de zin is wel ontstaan en ik, ik zal daar misschien wel wat, ja, wat voor oplopen om, om dat ook voor een stuk naar buiten te brengen. Dus uh, ja, omdat, omdat ik... Ah, ik, vind, ik ben ook de leeftijd gekomen, ben na 60 van, van je denkt toch ook na over doorgeven en iets nalaten en je steentje toevoegen waar dat je kunt. En dat kan een manier zijn voor mij. Heeft een ondernemer soms een writersblok bij manier van spreken? Heeft een ondernemer soms een writersblok? Of heeft Walter Torf soms heeft een writersblok? Want ja, anders ga ik je wat theorie vertellen. Over, uh. <laughs> um, ja, als writer, want ik heb, ik, heb ook, ik heb twee boeken geschreven, weet ik heel goed wat dat is. Dat is vreselijk. Iedereen die zegt dat dan een boekschrijver, dat, dat, gewoon, dat, die, dat, die, dat die woorden uit je vingers vloeien. Dat is kwatsch, dat is gewoon keihard werken en schrappen en opnieuw en dan een hoop goede mensen hebben die er kritisch die er naar kijken. Als bedrijfsleider is dat minder zo, omdat je natuurlijk voortdurend interactie leeft met, met bedrijf, met medewerkers, met klanten. Die u wel, die, dat was kinderen. Als je kinderen hebt thuis, of kleinkinderen, dan kun je ook niet zeggen. Ik heb vandaag een opvoedingsblok, ik ga vandaag niets doen. Nee, die zijn er altijd, het leven is er gewoon en die, die pak je nu mee. En dat is in een, in een bedrijf ook zo. Dat je als bedrijfsleider wel momenten kunt hebben dat je wat op routine vaart. Hè? Want dat is niet ver van een blok. Hè? Dat je op routine vaart en, en business as usual en niet kritisch kijkt en op andere momenten scherper en kritischer kijkt, dat wil ik wel geloven. Heb je, om op dreef te blijven, om creatief te blijven, heb je daar vakantie voor nodig? Of doe je dat omdat het gezin dat vraagt? Nee, je hebt vakantie nodig. Ik zal niet zeggen dat je vakantie... Allez, de klassieke vakantie van, van, van, van drie weken per jaar, uh, ja, dat is natuurlijk leuk. Uh, en dat is misschien niet nodig om, om, om de creativiteit te stimuleren, maar um, onafgebroken werken en lange dagen... En ook zaterdag en zondag er nog mee bezig zijn, uh, dan kom je toch dicht bij de tredmolen, vind ik. En dan, uh, als werken echt een last wordt, of als je, als je s morgens opstaat en denkt: ai, die dag vandaag, en je kijkt ernaar en dat is, dat is een berg waar je over moet, en s'avonds dan nog misschien iets van netwerking. En, en ik heb die momenten ook hoor, dat er niet flauw over zijn. Dat is niet, uh, uh, zo wil ik het niet meer de komende jaren, zeker niet. Nee. Nee, het, mag, het, mag, het mag rustiger zijn. Het mag, het mag ook meer doorweven zijn met, met stukken privé. Met, en nu zijn we aan zee, van, zee, van, van aan zee uit te komen werken. Um, ja. Minder werk zien. Want ik, allez, ik kom natuurlijk nog uit een, uit een, uit een Calvinistische traditie hè, van, van grootouders. die... Ja, die de schoenwinkel openhielden, op, uh, te, uiteraard op zaterdag en elke avond tot acht uur, maar ook op zondag voormiddag, tot na de hoogmis. En die hadden een halve dag per week vrij en die vielen die gewoon uitgeput op hun foto. Ik heb het nog als kleinkind gezien. Dus, en dan, als je zo werkt, het Calvinisme, dan, ja, dan verdienen de goed u een boterham, maar dat is een mooie auto en zo, maar nee, dat is toch niet meer de, de toekomst. Het mag lichter en het mag meer verweven zijn met, met privéstuk, met kinderen, met, met relatie. Met, ja. Waren zij echt Calvinistisch? Nee, ze waren, ze waren diep katholiek, maar dat, dat heeft er veel van weg. Dat is niet zo verschillend, denk ik. En hoe ziet een ideale vakantie eruit? Is, de, is dat bergen en zuivere lucht? Oh, dat is... Dat is um, we hebben nu, nu twee jaar een, een kleine camper. En uh, we zijn er nu, nu twee of drie keer toch een mooie trip mee gedaan. En dat is zalig. En, en wat is er zo zalig aan? Dat is de, de absolute vrijheid. Heel dicht bij de natuur... Uh, en de combinatie van, daar houd ik wel van, van, van lange wandelingen. Echt lange wandelingen, long walks. Ik vind dat zo helend is voor hoofd en hart. Uh, maar ook uh, cultuur. Hè. Dingen gaan bekijken. We zijn nu in Portugal geweest, ook kleinere steden, kleinere dorpen. Dat uh, kan zo mooi zijn. En last but not least, ik, ik, ik heb toch ook een heel Burgondische trek. Hè. Lekker eten en een goed glas wijn. Um, Soms met de kinderen, maar zeker niet altijd. Um, ja, dat is niks speciaal, maar ja, supergezellig. Hè? Als er één ding is wat je aan jezelf zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn? Dat is een confronterende vraag. Hè? Ik kan nu privacykaart trekken. Hè? Ja, maar. Oh ja, nee, nee. Als er één ding was wat ik zou kunnen veranderen. Uh... Ja, nu, ik zou, ik zou wel willen. willen de discipline hebben om gezonder te leven. Ik Minder wil... bourgondisch dus. Ja. Ja. <lacht> maar ik weet niet of ik dat echt wil. <lacht> nee, ik rook wel niet meer. Uh, maar ik drink wel graag een glaasje wijn. hebben we hebben allebei. Um... Wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen? Uh, mijn tandenpoetsen. <lacht> nee. Um, een beetje lezen. Nee, licht dan. Lichte, lichte dingen. Bijvoorbeeld? Oh, ik, ben nu, uh, ik ben nu in, in uh, Page-Turner van Lise Spitt aan het lezen. Het smelt. Zoals uh, ja. velen voor u. Abbaa, ja. En omdat ik ons kinderen dat zag uh, lezen. Ja, het is leuk. Ja. En ik vind er zeer gemakkelijk de slaap bij. <laughs> moet ik er ook wel bij zeggen. Sorry, Lize. <laughs> ja, dat pleit niet voor het boek. Want... Jawel, jawel. jawel. Nee, maar ik lees eigenlijk nauwelijks fictie. Um, maar dat is ook weer wat Calvinistisch. Hè? Van als, als je iets leest, dan moet het mij iets bijbrengen of opbrengen. Ja, is dat zo? Is dat zo? Maar toch kan ik dat wel zien dat dat, dat gebeurt. Wanneer val je gewoonlijk in slaap? Half twaalf, twaalf, twaalf uur, half één. Hm. Heb je een levensmotto? Ja, Frida Sage heeft me dat ook eens gevraagd. Hij is erom sindsdien nee, heb ik geen. Oei, ik ben niet origineel. Jawel Jan, maar ja, nee, dat is een schoon vragen. Nee, mijn levensmotto is, dat is, dat is, een, dat is eigenlijk een, een quote van, van, van Osho, en Osho is de Bhagwan, dat was de man die in de jaren 60, 70 eigenlijk een beetje het, het boeddhisme in een stak stak en, en naar hier bracht. Die zegt, um, consciousness without love is poor, but love without consciousness is dangerous. Dus dat zijn voor mij twee belangrijke kernwaarden van waaruit ik probeer te leven, uit liefde, liefde voor mijn vak, voor mijn mensen, voor mijn familie, voor de wereld ook. Maar ook vanuit bewustzijn, vanuit consciousness, vanuit toch altijd kijken van wat gebeurt er en wat is, wat is er gepast. En, en die twee probeer ik te verbinden. Tot zover de wijze levenslessen van Wouter Torfs. Volgende week heb ik afspraak met Bart van Esten. Dat is de man die creatief genoeg is om Freddy de Vader uit te vinden.